vaker strafbare feiten plegen. Halt legt het uit bij de NOS. Het kan al zijn dat bijvoorbeeld er meer politie op straat is... of meer handhaving op straat, dus dat er meer gecontroleerd wordt. Of dat jongens en meiden zelf al meer keuzes hebben gemaakt voor Halt... in plaats van voor de boete, want het is ook een keuze... die ze krijgen vanuit de politie. Ze krijgen die keuze nadat ze de fout in zijn gegaan... bijvoorbeeld door iets te stelen of illegaal vuurwerk af te steken. Bureau Halt gaat dan met ze in gesprek... zonder dat de kinderen meteen een strafblad krijgen. Let op als je binnenkort naar het Verenigd Koninkrijk rijdt want vanaf vandaag wordt er strenger gecontroleerd of je de juiste papieren hebt. Voor een bezoek aan de Britten heb je tegenwoordig een ETA-verklaring of een visum nodig. Dat is al bijna een jaar zo, maar vanaf nu wordt die regel extra gehandhaafd. En vandaag was het de eerste lentedag van het jaar... met temperaturen tot bijna 20 graden. Maar waarom praten we nou eigenlijk zo graag over het weer? Dat vertelt deze expert bij Editie NL. Het weer is een heel populair small -talk onderwerp. Het is luchtig, het is vooral een veilig onderwerp. Het leidt niet tot eindeloze discussies. Waarbij we een soort van afgesproken hebben met elkaar... dat we het wel eens zijn. Ja, het is dus lekker voorspelbaar. Bij een zonnetje zijn we blij. En als het regent, dan klagen we daar graag over. Heel toepasselijk het weer van Weerplaza dan nog. Vanavond blijft het droog. Het komt af tot de graad of acht. Een mix van wolken en zon, en er worden 13 tot 17 graden. A28, daar staat een vertraging tussen Zwolle en Hogeveen. Tussen Zwolle, Noord en Omme, 3 kilometer, 10 minuten. Muziek. You Joost Winkels. Zometeen wil ik het heel even hebben over een van de gekste Lowlands edities ooit. Ook check hier, komt eraan de uh, uh, Damiano Davi. You,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 Music sandstorm. Ik wil het zometeen even met je hebben op een van de gekste lowlands verhalen die ik ooit heb gelezen. Uh, eerst even naar een nog veel drukker evenement. Namelijk de live concerten die worden gehouden op de Copacabana. Je weet wel, het strand van Rio de Janeiro. Er leken namelijk een groepje mensen een leuk idee om eens in het jaar een gratis concert te organiseren. Maar dan niet met een kleine lokale artiest. Maar echt een grote naam, een grote klapper. Jaar 1, Madonna. Het aantal bezoekers werd geschat op anderhalf miljoen mensen. Het jaar daarna, vorig jaar om precies te zijn... hadden ze dus Lady Gaga uitgenodigd. Daar deden ze nog een schepje bovenop. Bijna 2,5 miljoen bezoekers. Kun je je voorstellen, 2,5 miljoen bezoekers... op het strand van Zoutelanden ongeveer. Geen idee hoe dat ook werkt. Als er 2,5 miljoen mensen komen, weet je wel... je kan toch nooit daar iets van zien? Ook hoeveel scherpen moeten er staan, et cetera. Maar goed, dit jaar gaat er misschien nog wel... een schepje bovenop, want... Shakira komt langs. Shakira gaat gewoon langskomen. En daarbij verwachten ze tegen de 4 miljoen mensen. Dat zijn, dat zijn Amsterdam, Rotterdam en Den Haag bij elkaar ongeveer. En je zal ze maar moeten tellen. Shakira met haar kinderliedje -oo -oo bij Q. Come on, get on up. We're wild and we can be tamed. And we're turning the floor into a zoo -oo -oo.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 You will seek and find, what do we do now? Abrezeze, maar Pommelien Thijs. Nu wij niet meer praten bij je Ja, dan even naar Lowlands. Um, weet je dat er ooit een gigantisch sinaasappelgevecht is geweest op Lowlands? Ja, dat is een beetje een maf verhaal, maar er was een groep bezoekers die vond containers vol met stukken fruit achter een sapkraampje. Nou, ze namen dat mee naar een hele drukke plek en op het trein begonnen ze dat gewoon naar mensen te gooien. As you do, zou ik bijna willen zeggen. Nou ja, de no time stond iedereen daar sinaasappels, elkaar, sinaasappels naar elkaar te smijten. Klinkt gewelddadig, maar mensen vonden dat werkelijk waar fantastisch. Um, en ik weet het bijna zeker omdat er nog een video van te vinden is op YouTube. En luister mee, staat er staat daar een comment geschreven door ene Jules van der Hurk. Containers als rijdende panzervoertuigen om achter te schuilen... en daarna bij de wc's mijn ogen uitspoelen naast me iemand met een bloedneus. Net zo hyps als gelukkig als dat ik ooit zo was. Ja, ongelooflijk. Ongelooflijk dat dat ooit heeft plaatsgevonden. Ja, ik ben benieuwd of er een wel gevecht gaat plaatsvinden dit jaar. Feit is wel dat hij dit jaar zijn opwachting gaat maken op Lowlands. Dit is Summer Nieuwmuziek. muziek. Dit is Home by Q. With you, cue music. beetje you, music and say it right. Goedenavond, wat mag het zijn? De drive Through quiz. Ja, iets voor half tien. Toch van de hoogste tijd om jezelf een klein beetje te kietelen... en te trakteren op een uh, lekkere snack. Ik ga zo meteen de drive Through quiz spelen. Daarin uh, faciliteren we eigenlijk jouw gevulde buik. We betalen zo meteen jouw bonnetje. Um, daarbij de vraag, sta je bij een Mac Drive en denk je, nou, ik heb wel zin in een lekkere snack? Uh, dan mag je even melden via de Q-music-app. Uh, bellen we je zo meteen terug. Mag je zo door gaan rijden... En weet je dan zometeen de eerste te zijn die twee punten weet te scoren... dan betalen wij jouw bonnetje. Nou, makkelijker ga je het bijna niet krijgen... als je mee wilt doen met de drive-thru quiz. Kom maar door via de Q-music app. En ook Maalsmit hoor je zo. Dus kom maar door, bij drive-mailtje via de Q-app. De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor 2 euro. Pak nu die kans. Koop je los in de winkel of op eurojackpot.nl. veel money! Eurojackpot is een spel van Nederlandse loterij. Speelbewust 18. Plus. Deze is voor jou, supermoeder. Die race, rent, regelt, kits, deadlines en. middagdipjes. Maar goed dat je een appel in je tas hebt. Uit Nederland, Kansie. Power to go. ALS is nog steeds een doodvonnis. Voor het ontwikkelen van een medicijn is veel geld nodig.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 Swinkels. Taylor Swift op een light Zometeen de Google Dolls. Ga je horen naar Maal-Smith?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 The truth in your lies When everything feels like in een goed liedje, Google Dolls Irish. Goedenavond, wat mag het zijn? De Drive-Thru Quiz. Ik ga de Drive-Thru Quiz spelen voor iedereen die speciaal bij een Mac Drive staat. Kans op je volledige bestelling die wij dan betalen. Eva, goedenavond. Goedenavond. Waar sta jij op dit moment? Nou, ik weet nog niet, uh, omdat ik nog net thuis was, ik uh, nog even bij mij thuis, maar okay. zo pet kwam ik nog niet. Oké, okay, waar ga je heen? Ik ga zo meteen naar de Mac. Oké, okay, en wat ga je bestellen? Wat wordt je bestelling? Eh, uh, Big Mac menu. Big Mac menu, oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Uh, je gaat spelen tegen Joris en Sanne. Joris en Sanne, goedavond. Goedenavond, Goedenavond. Goedenavond. Jullie zijn tweeling, dus ik had ook gehoopt dat jullie het dan als tweeling ook gelijktijdig zouden zeggen. Oh, komt-ie. Drie, twee, één. Goedenavond. Goedenavond. Heel goed. Hé, hey, Joris en Sanne, jullie gaan ook lekker snacken. Wat gaan jullie halen? Waar, welke, welke, welke drivers staan jullie? Wij staan tussen Nijmegen en Wiegen in. Ja. Wij hebben een ijsje, een ijstie en een lekkere milkshake. Nou, wat een grote. Is. Een grote, wordt er even bij gezegd. Hé hey, jongens, jullie gaan spelen in het drive-thru quiz. Als je zometeen het uh, goede antwoord denkt te weten... dan uh, mag je op de klak zonder rammen. Eva, mag ik jouw toetreven horen, alsjeblieft? Diep. Ja, duidelijk. En uh, Joris en Sanne, die van jullie... Oh, die is mooi, hè? Oh, die zitten wel een beetje dicht bij elkaar, die uh, toeters. Nou, ik hou het allemaal nauwlettend in de gaten. Uh, jongens, we gaan uh, spelen voor jullie bonnetje. Eva, voor jou een tientje. En uh, Joris en Sanne voor jullie 9,60 euro. Nou, het wordt misschien wel vergoed. Uh, als je dus het goede antwoord denkt te weten... druk op die klakson, wacht even tot ik je de beurt geef. Dat moet daarbij gezegd worden. Komt-ie aan. Vraag nummer 1. Welke film filmserie speelt zich af in de fictieve wereld Pandora? Is dat A, The Hunger Games, B, Avatar of C, Lord of the Rings? Oeh, daar waren Joris en Sanne heel snel. Wat denken jullie dat het goede antwoord is? Lord, and nee, <laughs> Lord of the Rings. Nee, uh, Lord of the Rings. Lord of the Rings is helaas niet het goede antwoord. Um, Eva, wil jij nog een gokje wagen? Avatar. Avatar was inderdaad goed geweest. Nou ja, je krijgt het punt sowieso. Oh, Gefeliciteerd, Eva. Eva, je staat <laughs> op, op pole position als je het uh, volgende antwoord goed hebt... of Joris en Eva, sorry Joris en Sanne hebben het volgende antwoord fout... dan heb je twee punten, dan win je jouw bonnetje terug. Komt hij aan. Vraag nummer twee. Welke kleur heeft de M op de pet van Super Mario? Dus welke kleur heeft... De... Hé, hey, Eva, dat was ik. Eva, Ja, nee. we, ja, ja, ik wil je niet... Ja, kijk, nu is het een beetje lastig, want ik, moet, ik heb hier nu een A, B, C. Die heb ik nog niet genoemd. Dus, wil je, wil je nee, Eva. Wil je dan een gokje wagen? Ja, ik zag wit. Wat zei je? Wit. Wit, zeg jij? Nee, maar oké, okay, staat hij op A, B of C? Zeg het maar dan. Oh, ehm... Um, op A. Op A. Nee. Um, daar staat inderdaad... Oh, sorry. Sanne, even Joris. één seconde. Rustig aan. Uh, is niet het goede antwoord. Daarmee komt de stand op 1-1. Uh, Rommelige editie zo so far. Uh, A was wit, B was zwart en C was rood. En rood was het goede antwoord geweest. Oh. Yes. Jongens, vingers bij de knoppen. Vraag nummer drie. Voor jullie bonnetje. Hij staat op het spel. Wie wordt de queen of pop genoemd? Wacht, wacht tot ik de ABC heb genoemd. A. Madonna, B. Britney Spears of C. Miley Cyrus. Oeh, daar waren Joris en Sanne als eerst. Wie wordt de queen of pop Zeg het maar. A. Ah. A. Madonna. En dat is... Nee, hartstikke goed! Joris en Sanne, van harte gefeliciteerd. Jullie winnen jullie bonnetje terug! Ja. Gefeliciteerd jongens, jullie willen je McDonald's bestelling. Wat heet een iced tea milkshake banaan? Groot, zeg ik erbij. En een ijzorretje. Eet smakelijk, ook namens McDonald's jongens. Tot later. Fijne avond. Hoi. Hoi. Dit is Taylor Swift bij Q. Dit is Al had bad Styles en Aperture bij De ochtend dat dit liedje uitkwam lag ik samen met mijn vriendinnetje op bed. Op een gegeven moment lig ik een beetje naast haar... en zij legt eigenlijk de telefoon op de dekens op haar borst. Ogen dicht. En op een gegeven moment hoor ik dus muziek uit haar speaker komen. En die denkt, joh, ik hoor een beetje dit. Ik denk zij heeft een of andere meditatie-app geopend. Ze probeert een beetje prikkelloos op te staan. Tot ik daar ineens... De stem van Harry Styles hoor. Ik zweer het je. Ik zweer het je toen ik dit voor de eerste keer hoorde, dacht ik... Wow, dit soort hele trippy uh, meditatie. Ja, echt prikkelloos is het nou ook weer niet. Maar het is ook best wel ontspannend eigenlijk als je het zo een beetje hoort. Ik dacht, ja, dit kan niet Harry Styles zijn. Het is zo van, van zo'n ander kaliber dan Watermelon Sugar of uh, As It Was. Maar goed, hij doet het goed. Inmiddels in het linker van de Nederlandse top 40. Het begint bij mij wel echt lekker te vallen.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 <laughs> ik denk het echt niet expres. Fleming Automatisch Bankje Music. Joey van der Velde, goedavond. Goedenavond. Je bent de heermeester vandaag over repeat of niet? Absoluut. En uh, er zit echt iets heel leuks in. Neem jij steekpenningen aan? <laughs> nou, wat, wat, wat heb je in aanbieding? Nou, een krekkertje met Nutella bijvoorbeeld. Krekkertje met Nutella? Ja, dat wil ik wel. Of een afgekloven appel. Nee, zonder gekheid. Zo, het houdt niet over, zeg. Ik weet dat ik ooit nog eens een keertje bolussen voor jou heb meegenomen. Ja, dat klopt. De ja, ja, ja, ja. Return is niet. De uh, Return of favority nee. is nog niet ingezet. Hey Joey, er zit een liedje in Repeat of Niet. Ja, Maxime heeft het niet overleefd. Rip. Uh, in Repeat of Niet dan. Maar hey. er zit nu een liedje in Repeat of Niet. Ja, ik vind dat waanzinnig. Zeker op een soort lenteachtige dag als vandaag. Ja, hij komt precies op het goede moment. Hij komt precies op het goede moment. Hij sluimert al een klein beetje rond op de TikTok en op de Instagram. En de Spotify komt hij langzamerhand een beetje boven borrelen. Het komt van Malgrub. Is doorgaans een artiest die je er tegenkomt op een festival als Lowlands. Is niet per se een Q-artiest. Mm -hmm. Maar dit is Poppy. Ik, ik vind het geweldig. Ja. De grap is, het is een oud liedje, hè? Ja. Oud liedje, oud sampletje erin. Ja. Van, uh, echt, nou, meer dan twintig jaar geleden. Maar kunnen we dit? Ja, kan ik, kan ik iets doen? Weet je, moet ik iets in Of moet ik gewoon ook simpelweg achteraan staan in de rij en repeat sturen? Heb je de Q-App? Ik heb de q app Nou, dan weet je wat je te doen staat zometeen om tien over tien. Oké, okay, ja, ik, ik probeer nu mijn nieuwe telefoon te installeren. Heb je een nieuwe telefoon? Ja, maar dit, dit blijft natuurlijk weer hangen bij een soort wifi-aansluitingpunt waar het niet loopt. Oh, okay. Dus kan ik jou nu bij deze. Hey Joey, Joost hier voor mijn repeatje. Is dat genoeg? Of wat? Bij deze. Mooi, ik neem het mee. Zometeen malgrob in repeat of niet? Ah, ik vind het al extra repeat. De koffie, jongens. Composteerbare cups? Check. Biologische bonen? Tuurlijk.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 The moo you can't resist. Waar gewerkt wordt, werkt exact. Want tientallen projecten overzien, kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt. Windfarm. Serious mm -hmm. Dat is het geluid van Windfarmed Seaweed Snacks. Gekweekt bij een windpark op zee van Vattenval. Meer weten? Ga naar Vattenval.nl slash windfarmed.